10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Britse bevolking heeft gestemd tegen een hervorming van het kiesstelsel. Nog niet alle stemmen van het referendum van gisteren zijn geteld, maar volgens de BBC is al duidelijk dat ruim twee derde van de kiezers nee heeft gestemd. De opkomst was 42 procent. Voor de liberaal-democraten van vicepremier Kleck is het een nieuwe tegenslag na de nederlaag bij de lokale verkiezingen die ook gisteren werden gehouden. Ze voeren al tientallen jaren campagne tegen het huidige kiesstelsel. Bij een nieuw systeem van evenredige vertegenwoordiging zou de stemmen op kleinere partijen niet verloren gaan, zodat die meer kans hebben om in het parlement te komen. De regering van Japan sluit uit voorzorg een kerncentrale bij de stad Hamaoka. De centrale ligt aan zee, op een breuklijn tussen twee aardplaten. De exploitant van het complex gaat een dijk van zeker 12 meter hoog rond de installatie bouwen. Die moet de centrale beschermen tegen hoge vloedgolven. Als die dijk er ligt mag het complex weer open. Het besluit komt acht weken na de zware aardbeving en tsunami waarbij de kerncentrale van Fukushima zwaar werd beschadigd. In de eerste divisie is RKC kampioen geworden. De Waalwijkers wonnen met 2-1 van Fortuna Sittard... en spelen volgend seizoen weer in de eredivisie. Door de winst van RKC maakte het niet meer uit wat nummer 2 FC Zwolle deed. In Leeuwarden werd het 3-3 tegen Cambuur. RBC Roosendaal wist zich ter nood in de eerste divisie te handhaven door een overwinning op FC Dordrecht. RBC nam deze week de laatste plaats over van Almere zonder te spelen. De KNVB gaf RBC drie punten in mindering vanwege problemen met de financiële huishouding. Doordat Almere bij FC Den Bosch met 1-0 verloor en RBC won, degradeert Almere naar de topklasse van de amateurs. Het weer... Vandaag koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, bij maxima tussen 23 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB verkeersinformatie. Twee files door wegwerkzaamheden op de A2 Maastricht naar Eindhoven, tussen op het Kerensheide en Roosteren 8 kilometer. En op de A9 Amstelveen naar Alkmaar staat tussen Heemskerk en knoop het KOImeer 7 kilometer.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 Goedenavond. Vanavond dus de ontknoping in het voetbal. Nee, we zijn niet een week te vroeg. Vanavond de ontknoping dus in de eerste divisie, de Jupiler League. Het moest allemaal beslist worden de afgelopen uren en het werd beslist. RKC is kampioen van de eerste divisie en speelt volgend jaar weer in de eredivisie. Ragnar Niema, we horen het al op de achtergrond. Groot feest daarbij die club uit Waalwijk, club die Zier trouwens zeker. bij Fortuna speelde. Wat zeg je zo, Rieko? Ja, een club die trouwens ergens anders speelde bij Fortuna. Ja, dat heb je ook nog eens een keer gelijk in. Ik kijk even naar het veld, want ik zie daar een schaal staan. Ik zie Bert van Oostveen van de KNVB. Ik zie nog wat, laat ik ze voor het gemak even Houten met Toten noemen. Die zo meteen de schaal gaan uitreiken. Ongetwijfeld aan de aanvoerder van RC eh, Waalwijk vanavond was dat Art van Peppen. Hij staat te blinken, die schaal. Denk dat hij een fractie kleiner is. Dan de schaal die volgende week wordt uitgereikt in de Eredivisie. Ja, als je 13 punten weet goed te maken op FC Zwolle. En het aan het einde van de rit dan zo goed doet. Vorige week 7-0. Nu de druk. Ze konden het aan. Ja, dan verdient het natuurlijk ook om terug te keren in de Eredivisie. De club van de grote sponsor Ben Mandemakers. Hij gaat zich terugtrekken. Wat betekent dat voor de toekomst? En jongens, kom erop met die schaal. Er staat een podium op het veld. Kampioen Jupiler League 2010-2011. Staat erop en dan moeten die spelers achter hem allemaal achter zo'n scherm gaan staan. En dan de sponsor natuurlijk uitgebreid in beeld. En dan het publiek ook erbij van Fortuna Sittard. Mooi dat die mensen ook blijven staan. Ongetwijfeld een tikje jaloers op RKC Waalwijk. Maar zij willen toch ook wel even zien hoe dat gaat. De uitreiking van zo'n kampioenschaal. Er staan een hoop mensen van RKC nog te wachten. De schaal nog altijd op een tafel met veel camera's eromheen. Hij is keurig netjes opgepoetst, uit de doos gehaald. En Bert van Oosterveen is dus voor de tweede keer met een schaal achterin de auto afgereisd naar een stadion. Zoals die vorige week bij FC Twente was. De schaal daar niet hoefde uit te reiken. Dan gaat de schaal dus vanavond zometeen de lucht in bij RKC Waalwijk. De ploeg die kampioen is geworden van de Jupiler League. Hij staat daar nog altijd. Er staan nog wel wat mensen van RKC te wachten. Het gaat nog wel een paar tellen duren. En de vraag is even, moet ik die volpraten of zeggen we van nou... We kijken straks eventjes hoe het verder is afgelopen. Want die schaal die gaat de lucht in. Dat is een ding, Gio, wat zeker is. Groot feest dus uh, bij RKC Waalwijk. In Almere is het droevenis, want voor Almere City... daar zit de eerste divisie erop. Die club degradeert naar de topklasse. En in de Eredivisie valt de beslissing pas volgende week. Eerst nog even de bekerfinale tussen Ajax en FC Twente. Twente voelt zich sterk, want Brian Ruiz is verliefd. Ja, dat that geeft vleugels af en toe. Extra vleugels voor Brian. Ik hoop het. Dit weekend begint het WK tafeltennis in Ahoy. U wilt niet weten wat er allemaal bij komt kijken. Mocht u dat trouwens wel willen weten, dan moet u even blijven luisteren. Want zo wordt er in Ahoy een compleet restaurant uit de grond gestampt. Hier worden volgende week tussen de 35.000 en 40.000 maaltijden geserveerd. Nou, dat alles en nog veel meer in het komende uur. Maar we beginnen met wielrennen. Morgen dan gaat de Giro d'Italia van start, de 94e editie, alweer. In Turijn gaat dat gebeuren. En om meerdere redenen is het bijvoorbeeld een bijzondere Giro... want het 150-jarige bestaan van de staat Italië wordt mee geëerd. En tegelijkertijd werpen allerlei dopingonderzoeken... toch wel een schaduw over deze feestelijke ronde. Het weer Seedijk, goedenavond. Goedenavond. Onze correspondent in Italië. Um, wat overheerst er nou eigenlijk in het land waar jij woont? Is daar een feeststemming rond die Giro... of zijn al die dopingberichten... Een domper. Nou, het is nu in ieder geval al wel groot feest in Turijn. Uh, historische hoofdstad van Italië op het uh, grote plein daar. Nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien, zeggen ze. Maar dat komt ook omdat ze dit weekend de bijeenkomst van de Alpini vieren. Dat is de speciale legereenheid van de Alpen. En nou, die komen ieder jaar bij elkaar en die vieren ook 150 jaar Italië. En daar verwachten ze 500.000 mensen voor. En die zijn al in Turijn en die zijn er morgen ook. Ja, dus veel mensen daar wel op de straat. Nog even over die domper waar ik het net over mm -hmm. had. Want, want het wordt in de kranten in ieder geval wel overschaduwd. Hè? De Gazetta eh, publiceert veel verhalen over dat dopingschandaal... met name rond die Lamperenploeg. Ja, dat zijn ook uh, ja, helaas de, de grootste afwezigen, de belangrijkste afwezigen die uh, mensen, de oud-renners van de lampre ploeg, waar tegen dus een onderzoek uh, voor dopinggebruik loopt, die zijn er niet bij. Sant'Ambrogio, Balan, Bruseguin, uh, die zijn er niet bij. Dat is een domper, maar ze proberen dat toch wel een beetje weg te stoppen. Het moet vooral de Giro van het grote feest zijn en dat willen ze toch wel echt uh, voorop stellen. Ja, er zijn ook wat afwezigen, omdat de renners in het algemeen deze Giro wel heel erg zwaar vinden. Hè? Misschien wel de zwaarste ronde van Italië ooit. Um, welke renners zijn er bijvoorbeeld niet? Welke belangrijke renners? Nee, ik heb die renners genoemd die uh, vanwege die onderzoeken er niet zijn. Het heeft, met, het heeft met het feest te maken van 150 jaar Italië, moet ik zeggen hoor. Ze hebben niet, gekeken, ze hebben niet speciaal een moeilijke Giro willen maken... maar ze hebben speciaal wel de reizen willen nabootsen... die Garibaldi deed met zijn vrijheidsstrijders, met eenheidstrijders... Uh, om heel Italië een eenheid te maken. En dat gaat dus van noord naar zuid. En daar zitten in ieder geval vier hele zware bergetappes bij. En ja, dat maakt dat sommige renners uh, in ieder geval deze Giro te zwaar uh, bevinden en inderdaad uh, niet meedoen. Nou, laten we eens gaan luisteren naar de kritiek op de organisatie. Ik kritiek dus omdat die ronde zo zwaar is gemaakt. De ploegleider van Rabobank bijvoorbeeld, Erik Breukink, die is behoorlijk kritisch. Ik denk dat, uh, kijk, het spektakel opzoeken uh, hebben we vorig jaar gezien... en dat, dat werkt wel en dat vinden de renners dan op een gegeven moment ook niet zo'n zo probleem. Ik denk dat er in die laatste... Uh, van de helft van die ronde wel wat vlakkere etappes hadden kunnen komen. Wat mogelijkheden voor sprinters, eh, dat je daar een beetje een, een balans in vindt. Nu is het wel heel veel van hetzelfde en ja, dan, dan is het maar voor een beperkt aantal eh, renners van het peloton eh, nog interessant in die, laatste, in die laatste week. Het ontmoedigt ook wel renners, eh, mensrenners, om de dubbel te proberen. Giro Tour dit jaar, ja, ik denk misschien dat alleen een contador het, eh, het durft. En die weet nog niet eens of hij de Tour kan rijden. Maar de rest heeft toch allemaal een duidelijke keuze. Of volledig voor de Giro gaan of, of de Tour. En dat, ja, dat is het risico van zo'n zware Giro neer te zetten. Daarom ontbreken de grote namen ook? Ja, daarom ontbreken bij ons ook Geesink Mollema. Die willen wij in de Tour hebben. En die willen we fris hebben aan de start van de Tour. Ja, dan, dan is zo'n Giro gewoon te veel aan. En datzelfde geldt voor de andere topploegen toch? Ja, de Schlegs, uh, Evans. Uh, Basso, zelfs vorig jaar winnaar van de Giro. Dus, je kunt een heel rijtje noemen die, uh, die gewoon een keuze hebben moeten maken. Veel afwezigen dus, Erik Brekkend zei dat tegen verslaggever Vlado Veljanoski. Uh, Het weer die kritiek hè, op die organisatie. Uh, trekt de organisatie zich uh, dat aan? Nee, natuurlijk niet, want het zal hen een worst wezen uh, wie er niet uh, meedoet, uh, omdat ze naar de tour gaan. Uh, dit is de Giro, wie hier aan mee wil doen, wie deze uitdaging aan wil gaan. Het is een zware Giro, dus die kan hier bewijzen dat hij dat waard waar is. Het moet een feest worden, uh, nogmaals. De gelegenheid is heel bijzonder, het parcours is heel bijzonder. Het is moeilijk voor alle renners, dus we moeten gewoon maar laten zien uh, dat ze het kunnen. Nou, een van de toppers die er wel is, is in elk geval Alberto Contador. Uh, Veelvoudig winnaar van de Tour. Uh, hij kan dat klimwerk allemaal aan. Aan de andere kant kun je zeggen, hij is ook wel omstreden. Uh, kijken de Italianen daar nog op een bepaalde manier naar? Uh, staan de media bijvoorbeeld vol van hem? Ja, ze staan wel vol van hem. Want hij is inderdaad wel de gedoodverfde winnaar. Uh, niet alleen in de bergen. Maar ook die tijdritten. Daar moet hij een paar secondes pakken. Dat kan hij ook wel. Uh, en je ziet ook bijvoorbeeld online. Uh, de Gazette de la Sport die heeft een peiling online. En dan is hij uh, met 43% van de stemmen. Uh, geeft iedereen hem wel de zegen. Ze hopen van harte. Uh, dat hij dan natuurlijk volgende maand. Vrijgesproken wordt in het hoger beroep. Want het zou natuurlijk een blamage zijn. Als hij hier weggaat met, uh, met de titel. En uh, vervolgens alsnog schuldig bevonden wordt uh, aan doping. Um, maar dan anderzijds, Italië heeft zelf ook een favoriet, de Siciliaan uh, Nibali. En ja, het zou natuurlijk mooier zijn als een Italiaan deze Giro zou winnen. Dat durven ze natuurlijk hier niet hard op te zeggen, die bijgelovige Italianen. Uh, 34% uh, denkt dat hij gaat winnen, hij is een, een goede tweede. Dat zou mooi zijn, maar als Contador wint... dan moet hij in ieder geval volgende maand wel vrijgesproken worden. Wat verwacht je morgen trouwens daar in Turijn? Groot feest, net, net als vandaag? Ja, heel groot feest met al die alpini daar, honderdduizend mensen. Dat, is, dat gaat met muziek en met, met veel getoeter. Uh, dat feest, dat is er sowieso. Die start, daar zal het niet aan liggen. Het is, uh, fingers crossed, hopen dat de hele Giro verder uh, ja, vrijgewaard blijft van ander negatief dopingnieuws. Hedwig, bedankt. Morgen begint hier in ieder geval de Giro drie weken lang in Italië. Hedwig Zedijk was dat. Of the nation's fighting, the more I think about it, the harder it gets for me to find those things that used to make me happy. And I know it's all been said before. I need peace, I need love, I need all the things sent from above. I need chocolate cake and lamp pie, I need all the things that make you smile. I want rain, and I want sunshine, I want all the things that.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 off the boat. Check En komt die D.B. Clifford. En het nummer heet Simple Things. RKC dus kampioen in de eerste divisie. We gaan nog een bijzonder slot van het voetbalseizoen tegemoet. En dat in de eredivisie. Twee finales. Twee keer Ajax tegen FC Twente. Robert Meder. Een thrillerschrijver had het niet mooier kunnen bedenken. De finalisten in het bekertoernooi staan op de allerlaatste speeldag... weer tegenover elkaar. In een allesbepalende wedstrijd om de landstitel. Twee finales in één week. Welke prijs is belangrijker? Hoe beïnvloedt de ene wedstrijd de andere? En hoort psychologische oorlogsvoering erbij op dit niveau?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 coach Michel Preudon. En dan naar Ajax, de andere finalist. En die houtkamp praat met coach Frank de Boer... onder meer over de vraag hoe Brian Ruiz is af te stoppen. Zo, het is zover. Nog twee dagen. Ja, spannend. Het is wel een raar jaar eigenlijk. Als je zo terugkijkt... je, je komt erin, je bent op een gegeven moment bijna kansloos... en nu heb je twee prijzen voor het gegeven.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 Het blijft een beker, maar uh, een dubbel is natuurlijk hartstikke mooi om te winnen. Ik heb het één keer meegemaakt, dus uh, laten we hopen dat het uh, kan gaan gebeuren. Wat voor, wat voor wedstrijd verwacht je? Nou, fantastisch weer, zoals dat altijd is in de cap. Ik denk dat twee fantastische supporterskernen die heel veel lawaai zullen maken en het team zullen steunen. Ja, ik denk uh, een fantastische ik hoop uh, dit weer. Nou, dat is alles ingrediënt om een fantastische wedstrijd te spelen. Ga je Anita op zetten? Nee. No. <laughs>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 Wat kunnen we verwachten van die strijd om de beker? Ajax-aanvoerder Jan Vertongen. Ja, misschien zal er in eerste instantie een beetje afwachtend uh, gespeeld worden. Maar ja, de kant zullen we ook wel een leuke pot voetbal krijgen. Want het zijn twee teams die echt heel graag uh, willen voetballen in elke situatie. En uh, twee teams die voor de winst willen gaan en die uh, de basis willen leggen voor de volgende wedstrijd. Die derde ster is voor de fans werkelijk van, bijna van levensbelang. Ja. Voel je dat ook? Ja, toch wel. Uh, in de club wordt er heel veel over gesproken, maar inderdaad ook in de arena. Supporters uh, op straat, je wordt overal uh, aan die de derde ster. Die uh, doen uh, overal aan overdenken. En uh, ja, dan wil je toch uh, die supporters ook uh, blij maken. Maar ook onszelf natuurlijk. Uh, misschien dan niet zozeer met die derde ster, maar wel met een uh, kampioenschap. En uh, dat is toch heel belangrijk voor ons. Sneeuwt daardoor de Bekerfinale niet een klein beetje onder? Ja, dat zou je wel, uh, wel kunnen zeggen. Voor, uh, voor de buitenwereld sowieso. Dat zag je ook wel aan de, aan de kaartverkoop, denk ik. In de eerste instantie toch wel uh, een beetje moeizaam verliep. Maar uh, ja, voor ons als groep niet. Wij kunnen een prijs pakken zondag en uh, zullen we niet laten liggen die kans. Zondag dus de bekerfinale. Een wedstrijd die je niet los kunt zien van het duel een week later. De allesbepalende wedstrijd in de Amsterdam Arena om de landstitel. Dat herkent ook Peter Wisgerhof, de aanvoerder van FC Twente. Ja, dat klopt. Uh, net wat je zegt. Je kan wel zeggen, nou, dat heeft niks maken met de volgende wedstrijd. Ja, dat is gewoon niet zo. Uh, je krijgt in twee weken tijd dezelfde tegenstander. Je speelt voor de beker en... Uh...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 Als, als Jan van Tongen, want die zei het volgens mij dat hij hem dan ja, op zijn keeper, ja, keeper vertrouwt. En natuurlijk in de wedstrijd, als het begin van de wedstrijd is, dan moet je op je keeper vertrouwen. Want, maar als het in de laatste minuut is en dan uh, kan je de bekerwinst bezorgen, ja, dan, dan zal het moeten, denk ik. Want ik ga een wedstrijd in om te winnen. En ik ga niet rekening houden met, met de volgende wedstrijd. Overmorgen is het zover. Finale nummer 1. Om 6 uur de bekerfinale in de Kuip in Rotterdam. En dan gaan wij weer naar de Eerste Divisie, naar de Jupiler League. RKC is dus de kampioen geworden in de Eerste Divisie. En dat betekent dus dat FC Zwolle geen kampioen is uh, geworden. Frank Wielaert was bij de wedstrijd tussen Cambuur Leeuwarden en FC Zwolle. Frank, ook dat was een knotsgekke wedstrijd, hè? Uiteindelijk wel, ja, sowieso, omdat Cambuur ook nog wat had om uh, voor te spelen. Uh, namelijk een plekje in de promotie-degradatiewedstrijden. En dan ook nog om te kunnen kiezen van willen we in de eerste ronde al of willen we pas in de tweede ronde in actie komen. Dus die gingen er ook echt voor. Dat zag je ook in de beginfase. De eerste kansjes waren voor uh, Cambuur. Daarna scoorde Zwolle al vrij vlot. Maar dat gebeurde ook tegelijkertijd dus in Limburg voor RKC. En Zwolle miste ook een paar hele grote kansen. Kijk, als je al je grote kansen er gelijk inschiet... dan voer je de druk op de tegenstander op RKC heel ver weg... Misschien nog wel een klein beetje op. Maar nu was er eigenlijk helemaal geen sprake van. Voor zover Zwolle überhaupt nog uh, wat hoop had. En ik heb uh, laten vertellen dat er nog wel een sprankje hoop was. Hoewel de trainer Art Langela vorige week al zei. Wij worden geen kampioen. Dat wordt RKC gefeliciteerd alvast. Ja, deze week zag je wel dat ze er nog echt wat van probeerden te maken. Maar het was meer echt een aanloop naar uh, de promotie degradatiewedstrijden Waarin Zwolle trouwens weer tegen Kambuur speelt. Kijk, dus dat wordt een leuke confrontatie. Want laten we eerlijk zijn. Frank Zwolle heeft het gewoon de afgelopen maand laten liggen. Hè? Nou, eigenlijk de afgelopen maanden, ik zei ook maanden, werd onmiddellijk gecorrigeerd door Arne Slot. Die zei nou zeg maar maanden en ja, veel te veel punten laten liggen. En ze zeggen ook RKC heeft het echt wel heel goed gedaan. Ze hebben twee keer verloren van RKC, is ook de realiteit. En Zwolle zette voor de winterstop een uitstekende serie neer, waarin iedereen, waarvan iedereen zei... Tjoh, jongen, wat zijn die ontzettend goed. En RKC deed het na de winterstop simpelweg... Nog beter dan Zwolle voor de winterstop. Nog meer punten gehaald, nog makkelijker de wedstrijden gewonnen. En Zwolle verloor niet veel na de winterstop, maar speelde heel veel gelijk. Scoorde ineens heel moeilijk, terwijl ze toch een Stuart Arsen een topscorer hebben die bijna 30 goals maakt deze competitie. Ja en uiteindelijk glipt het je dan uit de handen met als dieptepunt natuurlijk de thuiswedstrijd tegen RKC. Waar ze echt dikke billenkoek kregen, nota bene van hun eigen oud speler, Dirk Boerichter. Ja. zeg nog even over de stemming daarin uh, bij Zwolle. Want je zit natuurlijk in, uh, in Leeuwarden bij Cambuur, uh, Cambuur Zwolle. Uh, de stemming, is er een beetje gelatenheid... Ja, ik denk, kijk, vooraf sprank je hoop dat het eventueel nog zou kunnen als je heel snel twee goals maakt. En het blijft 0-0 uh, in, uh, in Limburg bij RKC, uh, bij Fortuna Sittard. Ja, dan, dan zou het eventueel kunnen. Dat was ongeveer het scenario wat iedereen in zijn hoofd had. Maar ja, het was daar nog sneller 1-0 dan hier. Ja, en dan weet je eigenlijk al wel van tevoren, het is al klaar. Je, hebt, je leeft er eigenlijk al maanden naartoe dat het je uit de vingers glipt. En dan uh, neemt de realiteit het heel snel over, krijg je na de pauze nog wat frustratie frustratietackles, nog wat frustratie gele kaarten. Iets wat ze de afgelopen maand regelmatig is overkomen trouwens. Dus ook veel schorsingen. Ineens waren er blessures. Ja, dan gaat alles tegelijk mis. En dan word je dus geen kampioen. Zo simpel is het dan... als je ook nog een ploeg als RKC erbij hebt zitten... wat gewoon ook een goed elftal is voor de Eerste Divisie. Frank Wilaat was dat. Dan gaan we naar de strijd onderin. De strijd om het voorkomen van degradatie. RBC redde het in elk geval. Er was dit seizoen veel te doen om de club uit Roosendaal. Er waren financiële sores, sportieve malaise... Maar de club leeft nog, dat is nu de conclusie. Het speelt volgend seizoen gewoon in de eerste divisie. Rob Fleur praat met een van de verantwoordelijke mensen bij RBC. Nou, begin maar, Jeffrey Kooistra, algemene druk van RBC, gefeliciteerd. Dank je wel, dank je wel. Want, nog een jaar de eerste divisie. Ja, het is uh, een, uh, een, een, een, een lang seizoen. En, uh, en uiteindelijk, gelukkig nu op het laatste van het laatste, uh, toch weer boven de streep. Dus uh, daar zijn we uh, gelukkig mee. Hoe zijn de voorbije dagen geweest? Ja, je kunt beter kijken, ja, de voorbije weken, maanden zijn, zijn voor ons ja, sowieso super spannend geweest. En de laatste dagen is het naar een hoogtepunt geko gekomen en uh, gelukkig hebben we het uiteindelijk nog kunnen redden. Je wint met 3-2 van Dordrecht, waardoor Almere verdegradeert. Heb je nog in je piepzak gezeten? Ja, zeker. Kijk, we hadden, wel, we hadden wel zelf zoiets van als we winnen dan, dan, dan, moeten, we daar, dan moeten we daar komen. Dat wisten we wel, maar ja, je, moest, je moet het natuurlijk wel halen eerst. Nou win je. Ja. Iedereen is in een feest. Het lijkt wel of het kampioenschap is binnengehaald. Maar plaats het eens in perspectief. Nou goed, dan, dan het perspectief van vandaag is dat je een finale hebt gespeeld om het kampioenschap en die haal je. En het is natuurlijk een heel lang seizoen geweest waarin, uh, ja, waarin je uiteindelijk ergens terecht komt als, als, als een relatief grote club waar je het natuurlijk niet in wil. En ja goed, dat, dat zal de dag van morgenochtend om uh, morgenochtend vroeg zal daarmee gaan beginnen. Eenmaal eerder in 1971 door de sanering gedegradeerd. Nu dreigde het, maar je hebt het vegelijf gered sinds 1983 terug in het betaalde voetbal. Maar hoe nu verder? Nou, dat zeg ik. Hè. We laten wel heel even ervan uh, genieten. En morgenochtend uh, zijn we de eerste die, uh, die naar de toekomst gaan kijken. Is het geld er straks wel? Want het blijft een cruciale vraag. Precies. Dus morgenochtend om tien uur. En uh, hopen dat dit een, een hele hoop heeft uh, doen veranderen. Hè? De, uh, een hele hoop mensen uh, op de tribunes die nu hebben kunnen... Uh, toch, toch, toch getuigen zijn geweest van een mooi feest. Uh, ja, hopen dat, dat, dat nu iedereen meegaat. Hè. Wat we al eerder hebben gezegd, de, de, de financiële balans nu hebben we op orde. Uh, nu gaat het erom om, om, om, om, om uh, totaal schoon te worden. En dat is, uh, dat is de volgende doelstelling. Kijk je dan naar de gemeente? Nee, we, je, we, ik vind dat men naar ons moet kijken. En, en van daaruit beslissingen gaan nemen van hoe belangrijk is dit voor, uh, voor de club. Voor, uh, voor, voor, voor het bedrijfsleven, voor de gemeenschap. En roosendaal en omgeving. Een roosendaal en omgeving. En, en wij mogen, kunnen dat wel heel belangrijk vinden. Maar uiteindelijk zal uh, de, de Roosendaal omgeving dat ook moeten gaan vinden. Uh, gaat vieren. Het is een zwaar jaar geweest. Toch maar gefeliciteerd. En het zal nog lang onrustig blijven. Daar ga ik zeker van uit. Dankjewel Rob. Nou, dat was dan uh, de ploeg die niet degradeerde. Dan gaan we het nu hebben over de ploeg die wel degradeert. Almere City FC. We hebben de trainer aan de telefoon. Tenminste, de man die sinds kort uh, daar trainer is. Dick de Boer, goedenavond. Goedenavond. Is het een, uh, ja, een grafstemming bij jullie op dit moment? Ja, dat mag ik wel zeggen, ja. ja. ja. want? Jullie zagen het... Ja, je zag het ja. lang aankomen, bij wijze van spreken. Maar toch, ja. door die drie punten in mindering voor de concurrentie? Ja, ja het... het, het uh... Het mooie van het uh, geval was natuurlijk dat je het uh, sinds vorige week uh, in je eigen hand had, min of meer. Dus als je van Fortuna wint, ja, dan, dan hadden we ons uh, nagenoeg veilig gespeeld. Hè? Fortuna die dan tegen RKC moet en, en, en, ja, dan had, en dan had met de puntaftrek van RBC... Uh, dan was het uh, beklonken geweest. was het beklonken geweest, ja. En dat, en dat moet je eigenlijk, dat moet je eigenlijk uh, verwijten. Want uh, als je zoveel beter en je speelt thuis en alles, kijk... Uh, van, van dit FC de Bos verliezen, dat is dat is op zich geen schande, want die jongens waren tot in de tot tot ge, scherp tot in, de, tot in de tenen zeg maar, en, en, en speelden agressief en goed voetbal, en die wilden per se winnen om om, om allemaal ja, goed gevoel aan de nacompetitie te beginnen en b om, om, om, om eh, niet de, de kritiek te krijgen bij wijze van spreken van eh, door puntaftrek eh, zijn wij in de nacompetitie gekomen, We, ja dat, dat dat kon je gewoon merken, dat was. Ik heb nog niet zo'n felle tegenstander gezien dit, dit seizoen. Zeg maar. dus, en, nou ja, wij, hadden, wij hadden na één minuut om maar één om voor moeten staan. Maar ja, als je die niet maakt, ja, dan wordt het gewoon een moeilijk verhaal. En dat bleek ook wel. Dus ja, we hebben terecht verloren. Vind ja, ik. We hadden het net over FC Zwolle in deze uitzending. Dat uh, ja, het kampioenschap niet verspeeld heeft op de laatste dag. Voor jullie geld en wees hetzelfde. Hè? Ja. Nou ja, goed, dat, dat, is, dat is een beetje. Maar dan andersom over de degradatie. Ah, ja, precies. Ja. Maar goed, dat, dat, dat, dat, dat hadden we elke week wel kunnen zeggen. En dat is natuurlijk ook zo. Maar goed, uh, we kwamen knap terug. En, uh, en, en, en ja, dan nogmaals. Zoals vorige week had je het min of meer in eigen hand. En, en vandaag had je het ook in die zin in eigen hand. Maar ja, goed. Thuis tegen Fortuna en, uh, en, uh, of. En uit tegen een, een, een in vorm zijnde FC Den Bosch. Dat, is natuurlijk, ja, dat, is, dat, dat zijn niet de makkelijkste wedstrijden hier. Weet jij op de hoogte gehouden trouwens... van wat er gebeurde bij RBC Roosendaal tegen FC ja, Dordrecht? Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Want ja. heb jij daar een moment gedacht... op het moment dat RBC achter stond van... hé, hey, het kan? Nou ja, natuurlijk uh, denk je dat. Dat is logisch. Als je met tweeën achter staat thuis... En met, met de problemen die RBC sowieso al uh, heeft... Denk ik denk nou ja... het. het, het, het ja, op, dat, op, op dat moment dacht ik, nou ja goed, dan, mochten wij het niet redden, dan, dan zal dat nog een, een, een uitkomst bieden, zeg maar. Dus uh, dat heb ik wel even gedacht, ja. Jullie hebben in ieder geval nog even gehoopt daar uh, bij Almere. Jij bent, uh, wat was het, half uh, maart ben jij uh, gekomen uh, ah. als opvolger uh, van Henk Wisman. Ah. Bedoel, je hebt er zelf ook nog even op gehoopt, hè, denk ik, dat het ging lukken. Ja, ook gehoopt. Vorige week wist ik het bijna zeker. <laughs> dus als je thuis tegen Fortuna moet... En, en, en, en, je bent in vorm. En ik denk dat vorige week, eh, er was maar één ploeg die voetballer, dat was wij. Wij hadden zeker drie, vier, misschien wel vijf goals moeten maken. Nou, als je dan 0-0 speelt. Ja, ik weet wel dat je verliest niet, maar dat is dus eigenlijk met 0-0 verliezen. En dat gevoel had ik toch wel sterk. Nou ja, uh, niet dat, ik, uh, dat wij uh, vandaag kansloos waren, maar... Uh, uh, het is geen makkelijke wedstrijd. Uit bij de bos. En vandaag zeker niet. Want uh, ik heb uh, dit seizoen nog niet zo'n scherpe en gemotiveerde poel gezien. Zeg, hoe gaat het nou verder in Almere? Geen idee. Want ik neem aan dat jullie daar toch wel over praten. Ja, maar nu even nog niet. Dus dat, uh, is het nu gewoon dat... vooral de teleurstelling van werken? Dat lijkt, me, dat lijkt me duidelijk. Het is teleurstellend. Morgen gaan we gewoon veld uh, trainen. En, uh, nou goed, ik, ik hoor het wel, wat er gaat gebeuren. En, uh, ik, kan, ik, kan, ik, kan er, ik kan er niks in, Dan moet je bij de clubleiding ja, gaan. Maar eerst nog niet een sfeertje, ook, ook bij de spelers van jongens, kom op volgend jaar, dan knokken we ons terug. En uh, daarna ja daarna spelen we gewoon weer in de Eerste Divisie. Nou, daar is er wel een beetje erg vroeg voor. Ik denk dat ze voorlopig nog even diep en diep in de put zitten. Dus uh, ik denk niet dat er een jongen, dat denk ik hoor, al aan volgend jaar denk ik. Ik denk dat iedereen nog even bezig is met zijn eigen verdriet van dit moment. Dick, ik wens jou en je club sterkte. Ja, nou also, dankjewel. Dick de boer was dat. Oké. Okay. Hey. Set fire to the rain van Adele. RKC dus, kampioen in de eerste divisie. Dus gepromoveerd naar de Eredivisie. Dankzij een overwinning op Fortuna Sittard was dat. Groot feest natuurlijk in Sittard. Voor RKC natuurlijk. Maar misschien toch ook wel een beetje voor Fortuna. Want de Limburgers die degradeerden niet. Onze verslaggever, Ragnar Niemeyer sprak met beide coaches. Ruud Brood, even als eerste. Ja, heb je nog enig moment getwijfeld vanavond? Nou, uh, de oude kansen die we kregen... Daar gingen we wel slordig mee om. Maar hebben, ja, je hebt wel een droomscenario door voor te komen. En op het eind werd het wat onrustiger. Hè? Ik denk, ja, ze so scoren het goal met nog acht minuten. Ik denk, ja, we moeten niet achteruit lopen of denken dat we er al zijn. Maar al met al, uh, ja, zat er veel vertrouwen. Je hebt een plekje in de boeken. Je promoveert notabene twee keer met RKC. Dat is niet veel mensen gegeven. Hoe voelt dat? Ja, heel bijzonder. Het is eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat heel apart. Maar goed, dat doe ik niet alleen. Ik zeg al, iedereen heeft het verdiend bij ons en daar ben ik heel erg blij om. Ik ga even naar de buurman, Wim Dusseldorp, want bij jullie zat de spanning er ook op. Jullie konden eruit vliegen vanavond en dat is niet gebeurd. Hoe is dat? Nou, dat is een hele opluchting uh, voor alles en iedereen die met Fortuna uh, begaan is. Uh, daar ben ik heel blij mee. Ik ben niet trots op de prestatie die wij vanavond geleverd hebben als team. Die was uh, onder de maat. Vergeven zie je wel, lijkt me. Nou, dat weet je niet. Uh, uh, je hebt ook je eigen gevoel en... Uh, ik vind dat wij uh, uh, uh, niet die weerstand hebben kunnen bieden uh, die we de afgelopen weken geboden hebben. Uh, dat heeft enerzijds te maken met de kwaliteit van, van RKC Waalwijk, Die de, zeker de tweede competitiehelft eigenlijk uh, de terechte kampioen zijn geworden. Maar anderzijds vind ik dat bij ons uh, te, wij, te veel mensen hun eigen niveau van de laatste weken niet haalden. Ja, dan ziet het uh, er heel mager uit. Toch was het niet heel spannend, omdat meer eigenlijk ja, niets deed... in die strijd onderin die erin voorkwam. Heb je wat dat betreft op een bepaalde manier rustig kunnen kijken naar de wedstrijd? Ja. Of heb je steeds een angstscenario in je achterhoofd gehad? Ah ja, je, je, je ziet dat je in je eigen wedstrijd, uh, zeker op het moment dat 2-0 is... Uh, waarschijnlijk niet omgebogen krijgt. Dat, dat daarvoor is het zeker te goed. Dus dat betekent dat je je volledig op dat moment over moet geven aan... Uh... Aan, aan, aan andere wedstrijden. En dat, ja, als je dingen zelf niet in de hand hebt, dan geeft mij dat in ieder geval altijd een heel onrustig gevoel. Fortuna dat blijft een betaald voetbalclub. Wat nu? Ja, daar uh, zullen we de komende dagen over verder praten. Het is dus zo dat wij uh, op dit moment 7, 8 mensen met doorlopend contracten hebben. En weer op zoek moeten gaan bij... naar, naar mogelijkheden om, om, om, om het team beter te maken. Want als je weer uh, uh, ja, zo stapt als dit jaar, met name de eerste die zelf, dan is het, ja, je moet niet, uh, laat ik zo zeggen, je moet niet met vuur blijven spelen, want dan uh, branden een paar met thuis van af. Ik wens je veel sterkte erbij, dank je wel. wel. Dat is wel mooi aan twee kanten feest. De ploeg die niet degradeerde. En natuurlijk de ploeg die kampioen werd, RKC Zwolle. Dat was die andere hebben op het kampioenschap. Die haalde de titel dus niet. Het speelde vanavond met 3-3 gelijk tegen Cambuur en Leeuwarden. Waar zelfs een overwinning niet had geholpen. Frank Vilaat in gesprek met een van de spelers van FC Zwolle. Oh, Arne slot. Je moet aan die wedstrijd beginnen. En je weet het is een soort onmogelijke opdracht... waar je jezelf vakkundig in hebben gemanoeuvreerd de afgelopen maand. Hoe, hoe is dat? Nou, ik zou zeggen maanden, maar... Uh... Ja, dat is niet eenvoudig. Van de andere kant, er is nog een kans om het te halen. En uh, ja, daar moet je er ook voor gaan. Ik denk dat we dat ook gedaan hebben. In de eerste helft uh, hebben we heel veel kansen gecreëerd. Hadden we denk ik dik voor moeten staan. Hadden we misschien nog wat extra druk op RKC kunnen zetten. Maar goed, het was ook al vrij snel 1-0 van RKC. Waardoor, uh, waardoor die, die druk ook niet echt gevoeld zullen. hebben. Krijg je alles mee? De 1-0 snel, de 2-0 vervolgens? Nee, wat ik begreep was bij rust uh, 1-0. Op een gegeven moment maakten 2-1. Toen vroeg ik aan de kant hoeveel het stond. En toen zag ik een beweging van 3-1 van, van of 4-1. Maar goed, het was een nul. Waar <laughs> drie vingers omhoog gingen en een nul die gemaakt werd. Dus dat is nog steeds blijkbaar 0-1. Maar ja, je merkte aan het uitvak dat er weinig zongen in zat. Dat die weinig aan het zingen waren. Dus dan weet je wel van. Uh, het zal waarschijnlijk niet uh, goed zijn. En daarnaast uh, begon het uh, kampioenpubliek ook regelmatig te zingen. Dat uh, het RKC-kampioen was. Dus ja, dan uh, weet je wel hoe laat het is. Hè? Jullie verliezen na de winterstop dan had ik deze nog niet eens meegeteld. Um, in totaal met deze erbij 25 punten. Ja, dat is veel. Dat uh, geeft in, in zoverre te denken, ja. Nou, we zijn in de winterstop een hele belangrijke speler kwijtgeraakt in de vorm van Eetje en Rijnen. Voor de winterstop hadden we echt een geoliede machine waar nooit iemand geblesseerd in was, nooit iemand geschorst was. En dat is na de winterstop, uh, nou, met het vertrek van eerst, de eerste instantie van in Rijnen, al uh, een kink in de kabel gekomen. En vervolgens hebben we heel veel schorsingen en blessures gehad. En Joey van den Berg die al maanden uitgeschakeld is... Ja, daar hebben we niet voldoende op kunnen vangen. Desondanks zijn we bijna elke wedstrijd op die tegen RK de betere geweest. En hebben we de vele kansen die we gecreëerd hebben in al die wedstrijden niet kunnen benutten. En dan sta je aan het eind van de rit met te weinig punten. En nu promotie degradatiewedstrijden Daar ben je lekker klaar mee, want jullie zijn de geslagen hond, zullen we maar zeggen. Ja, dat, dat, dat zou je zeggen inderdaad. Ja, van de andere kant op deze wedstrijd van vanavond wel weer laten zien. Dat we gewoon heel erg goed kunnen voetballen en dat we hier vandaag dik hadden moeten winnen. Laten we dat voorop stellen. Goed, op een bepaald moment merk ik al en alles dat het, uh, dat het bij RKC niet, niet goed is en geen bijna als extra risico. En... We komen nog wel terug in de wedstrijd, maar wat ik ervan begreep, spelen we weer tegen Cambuur. Tegen nou, dat is een mooie uitdaging voor ons. Uiteindelijk is het vier wedstrijden. Zwolle heeft nog nooit volgens mij vier competitie gepromoveerd, althans de laatste, ik weet niet hoeveel jaar, elk jaar na-competitie, maar uh, dat redden ze nooit. Het is voor ons een mooie uitdaging om dat, uh, om dat, uh, om dat niet te doen. Om stiekem toch te promoveren. Nou, stiekem zou ik het niet willen noemen, ik zou het eigenlijk dik verdiend willen noemen, maar, uh, maar goed dat. Uh... Dat zal nog moeilijk genoeg worden, want we spelen eerst tegen een kambuur. En uh, mochten we die kunnen verslaan, dan krijgen we nog een, uh, een geduchte tegenstander uit de Eredivisie. Dus uh, we hebben het zelf heel moeilijk gemaakt. De teleurstelling bij FC Zwolle, de Slot was dat. Gaan we weer wielrennen in Turijn. Begint het wielerpeloton dus morgen aan die loodzware editie van de Ronde van Italië. We hadden het er al eerder over vanavond. De eerste etappe, morgen zal een ploegentijdrit zijn. En Steven, Kruiswijk die rijdt ook weer mee. De Rabo-renner hoorde vorig jaar twee dagen voor de start van de Giro... dat hij zijn debuut moest maken in een grote ronde. Het werd een verrassend goed debuut, want Kruiswijk eindigde in de top 20. Steven Dahlenbouwt sprak met hem. Kun jij je de, de krantenkoppen van vorig jaar nog herinneren, na de Giro? Ja, ik kan nog wel uh, wat van herinneren. Er was natuurlijk wel veel aandacht voor mij uh, na de Giro vorig jaar. Zeker na die, uh, die rit die ik voorop heb gereden. En natuurlijk een beetje de... Uh, de renner die als laatste mocht starten in de Giro eigenlijk werd opgeroepen. Dus uh, het was allemaal wel een speciaal geval. Ja, je raakte toen ja, per toeval met Oscar Freire niet mee kon doen... raakte jij eigenlijk in de Giro verzeild. En je eindigt drie weken later zonder eigenlijk één grote inzinking gehad te hebben in de top 20. Ja, ja inderdaad. Ja, het, was, um, ja, het is eigenlijk drie weken lang heel goed gegaan. En ik heb eigenlijk alleen maar uh, ja, goede momenten gehad in de koers ook. En... Uh, ja, inderdaad, geen inzinking. En dan, uh, dan kom je vanzelf een beetje boven drijven. Wat, wat heeft die Giro van vorig jaar... Um, je bent een jonge renner. Wat heeft dat voor jouw carrière betekend? Uh, ja, het heeft me wel echt uh, heel veel vertrouwen gegeven. Dat ik het uh, niveau uh, van het profpeloton echt goed, uh, goed op heb gepakt meteen in mijn eerste jaar. En dat je het gewoon uh, goed bij kunt benen. En ik denk dat het ook... Uh, voor mezelf uh, wel duidelijk is geworden wat, uh, wat voor renner ik een beetje ben. En uh, dat ik uh, in de toekomst ook moet gaan uh, richten op de etappekoersen en de grote rondes, denk ik. Het grappige was, vorig jaar de verschillende krantenkoppen met... Uh, nou ja, in de hand van Nederland heeft er een uh, ronde renner bij. En toen zei jij zelf, ik ben geen ronde renner. Ja, het, was, uh, kijk, het wordt natuurlijk snel geroepen als er een nieuwe renner is... Uh, en die rijdt in een grote ronde goed van voren, dat je een ronde renner bent. maar. Kijk, is dus voor, voor mij persoonlijk een verschil tussen uh, een ronde renner uh, die echt voor het klassement gaat, zoals Robert en uh, Bouke gaan doen. En ik denk dat voor mij dat, uh, dat nog even afwachten is of ik uh, ja, ook een klassementsrenner ben. Maar een ronde renner ben ik denk ik wel, omdat ik gewoon een goed herstelvermogen heb. En dan moeten we gaan zien uh, of ik in de toekomst ook voor klassementen ga, ga of dat ik beter voor de etappes uh, kan gaan strijden. Nou is er een heel groot verschil dit jaar met vorig jaar... dat je nu al vrij lang wist dat je in principe de Giro d'Italia zou gaan rijden. Hoe anders heb jij naar deze Giro toegeleefd dan uh, naar die van vorig jaar? Um, ja, dat is toch wel een behoorlijk groot verschil... omdat ik nu inderdaad in, in de winter al wist dat ik uh, de Giro ging rijden. En ook doordat ik vorig jaar ja, een redelijk goede ronde debuut heb gehad... ga je toch wel be met bepaalde verwachtingen naar die koers... En, ja, ik heb nu gewoon, uh, zoals we met de ploeg besproken hebben... echt naar deze wedstrijd toegewerkt. en uh, Hopelijk pakt dat goed uit en uh, kan ik na drie weken ook tevreden zijn. Want dat is eigenlijk het vervelende hè, van vorig jaar. Het ging toen, ja, je raakte toen niet verzeild en het ging toen zo goed. Als je het zo bekijkt, kan het eigenlijk alleen maar tegenvallen dit jaar. Ja, ja dat, uh, dat zou kunnen. Daar moet ik wel een beetje voor waken. Dat ik niet, uh, niet te snel, uh, als het een keer een mindere dag is... Uh, dat ik daar, uh, daardoor uh, bij de pakken neer zit en... Ik denk dat ik gewoon weer eigenlijk met dezelfde instelling als vorig jaar moet beginnen. En uh, ja, vrijheid moet gaan koersen en uh, zoals ik gewend ben. Uh, nog niet te veel bezig zijn met die per se die, die top 20 halen die ik vorig jaar ook heb gehad. En dat ik gewoon na halve halverwege de Giro moet gaan kijken hoe ik ervoor sta. En wat de mogelijkheden zijn, uh, zijn wat het betreft een klassement of een etappe. En ik denk dat, uh, dat ik daar gewoon uh, nog niet te veel aan vast moet plakken qua positie in het klassement. En wat dat betreft heb jij in de ronde van Romandie een dikke streep onder je eigen naam gezet. Want u heeft dat veel zelfvertrouwen gebracht, die zevende plaats in de, in de tijdrit. Uh, ja, voor mij was het wel belangrijk dat ik nog even echt kort voor de Giro een resultaat ging neerzetten. En ik begon in Romandie wat minder uh, met een minder gevoel eigenlijk. En was ook wat, uh, de eerste twee etappes kwam ik er niet echt goed door. Maar ik werd eigenlijk uh, naarmate de, de ronde uh, ja, voordelde, werd ik beter. En dan is het wel lekker om mijn resultaat... te. Uh, met dat resultaat naar de Giro te gaan, dan weet je dat het goed zit. Ja, want je stond niet tussen de minste namen, Nee, nee dat uh, verbaast me ook wel een beetje in de tijdrit. En, uh, maar dat geeft alleen maar aan dat het uh, met de conditie momenteel goed zit. En, ja, zodat ik ook met uh, vertrouwen naar de Giro kan. Laten Kate gewoon even verder rennen die heuvel op. Running up that hill van Kate Bush. Ahoy vormt komende weken decor voor het WK tafeltennis. En daar komt nogal wat bij kijken. Want tafeltennis is in Nederland dan niet zo'n grote sport. Mondiaal is dat wel anders. Tijdens de laatste opbouwwerkzaamheden liep Edwin Cornelis een rondje door Ahoy. Hij deed dat samen met de toernooidirecteur Ton van Happen. Dit wordt dus de ingang van, uh, van de spelers die hier met de bussen aankomen. En van alle officials. We staan bij de artiesteningang van Ahoy... waar ook nog druk gesleuteld wordt om allemaal steentjes in te richten. Inderdaad, waar de spelers binnenkomen. En dat zijn er nogal wat, hè? Ja, we hebben ruim 700 spelers uiteindelijk die hier naartoe gaan komen. Ik dacht dat het exacte aantal 734 is uit 122 landen. Dat is een behoorlijk aantal. En die komen echt vanuit de hele wereld vandaan. Lopend door de catacombe van Ahoy gaan we naar rechts... en dan zien we daar de grote wedstrijdhal liggen. Zullen we daar eens even een kijkje nemen? We hebben hier vier showcourts liggen. Hier ligt ongeveer 800 vierkante meter aan houten ondervloer en 800 vierkante meter aan topvloer, aan rubberen matten. Er ligt 1500 vierkante meter tapijt omheen en daarnaast hebben we nog tribunes voor de genodigden, voor VIPs. We staan in de arena waar straks de tafeltennissers actief zijn en we kijken uit over de ringen. Ik zie dat de tweede ring is afgedekt met doeken. Blijft dat het hele toernooi zo? Dus dat mij ligt niet. Dat gaat ook zeker niet gebeuren. Dat doen we in het begin wel, want dan verwachten we zeker geen 8000 man per dag. Uh, als er kwalificaties zijn, want dan worden de wedstrijden ook in de andere hal gespeeld. Dus het publiek zal zich over twee hallen dan verspreiden. Uh, de laatste vier dagen dan wordt er alleen hier gespeeld. En uh, nu is het in ieder geval al zo dat er voor zaterdag en zondag voor de onderste ring al geen kaartje meer te koop is. Dus uh, we gaan de goede kant uit. Zo van de wedstrijdhal lopen we uh, via een corridor naar hal nummer 1. Hier staan 36 wedstrijdtafels opgesteld. En uh, uh, ja, die worden nu volop opgebouwd. Die tafels, dat is een verhaal op zich. Hè? want Waar komen die vandaan? Dat is uh, van een van de sponsors uh, uit China. Die... Uh... We hebben hier 80 wedstrijdtafels uh, naartoe verscheept in uh, drie containers. Allemaal vanuit China? Uh, vanuit China, vanuit Shanghai. Dat is uh, naar Rotterdam gegaan. 26 april stond alles hier in Ahoy uh, uh, uh, opgeslagen. Zodat we in ieder geval de afgelopen week tijdig konden beginnen om alles op te bouwen. Het gaat niet alleen om tafels. Balletjes heb je natuurlijk ook nodig. 10.000 in Met de hand zijn die geselecteerd op dikte, op groot... Ja, de grootte is allemaal hetzelfde, maar of ze voldoende hard zijn... of ze voldoende rond zijn, dat er geen afwijkingen te vinden zijn. Kijken we naar links, dan zien we daar een... Nou, zeg maar, restaurant met heel veel tafels en heel veel stoelen. Speciaal voor uh, de spelers, de coaches, de journalisten. Uh, hoeveel maaltijden worden hier geserveerd? Hier worden volgende week tussen de 35.000 en 40.000 maaltijden geserveerd. Daar is voor ieder wat wils bij. Dat, uh, daar zit Aziatisch bij. Uh, maar er zit ook halalfood bij. Er uh, zit vegetarisch bij. Dus uh, echt zodanig dat iedereen uit de hele wereld hier ook uh, goed mee kan eten. Wordt Ahoy een beetje in de Aziatische sferen de komende week? Uh, daar, uh, uh, daar doen wij aan mee, maar daar doen uh, de Aziaten zelf ook aan mee. Want uh, tafeltennis is natuurlijk in China ontzettend populair. Het is op een na populairste sport in, uh, in China. Maar er zijn ontzettend veel Chinezen die zullen komen kijken. Chinese nederlanders Chinese nederlanders of het Duitsland of het België. Maar ook het China, dat de mensen komen. Uh, vanuit China is er echt ontzettend veel belangstelling. En als ze niet hier naartoe komen, dan gaan ze wat tv kijken, geloof ik, hè? Uh, ja, er zijn in China ongeveer 250 miljoen mensen... die volgende week uh, naar de wedstrijden hier in Rotterdam op televisie... Kijken. Het WK Tafeltennis dus volgende week. En dan heb ik nog één berichtje voor u. René Smaal, Nederlander, is in Zurich Europees karatekampioen geworden in de klasse tot 75 kilogram. Zometeen meteen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Pieter van der Wielen presenteert.